En een voorspoedige start. Jan van der Putten met Autobedrijven. Tienduizenden vijftig-plussers die al heel lang in de Waajong zitten... hoeven niet te worden herkeurd. Staatssecretaris Kleinsma heeft dat besloten. Eerst wilde Kleinsma alle Waajongers laten herkeuren. Vorige maand liet ze al weten dat er voor sommigen toch een uitzondering komt. En dat blijkt dus de groep 50 plussers te zijn. Truckchauffeurs weten vaak niet hoe hoog hun vrachtwagen is. En daarom beginnen Rijkswaterstaat en Transport en Logistiek Nederland vandaag een campagne. Vorig jaar werden snelwegtunnels 11.000 keer afgesloten omdat de hoogtedetectie afging. Door afsluitingen en ongelukken met de hoge vrachtwagens was er vorig jaar ongeveer 165 miljoen euro schade. Steeds meer strandpaviljoens blijven het hele jaar open. Van de 321 paviljoens aan de kust zijn er 162 ook in de winter open, zegt de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten. Vijf jaar geleden waren het er nog 120. Volgens de exploitanten blijven de paviljoens open, omdat ze de laatste jaren steeds luxer zijn geworden. Nederlanders die aankopen doen op internet... hebben daarbij iets meer problemen dan vorig jaar. Volgens het CBS waren er in 42 procent van de gevallen moeilijkheden. Vorig jaar was het nog 40 Bijna een kwart van de internetshoppers kreeg spullen of diensten te laat. De Amerikaanse actrice Jaja Gabor is overleden. Dat heeft haar man bekendgemaakt. Gabor behoorde decennia lang tot de Jet Set in Beverly Hills. Ze speelde in tientallen films en trouwde negen keer. Jaja Gabor was 99. Dat het weer. Eerst kans op mist. In de loop van de dag steeds meer zon. En het wordt vandaag 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. Er staan 44 files nu in de Randstad, inclusief de N-wegen. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Dat is de A4 richting Amsterdam, tussen Schiphol en Sloten. 6 kilometer door een ongeluk met twee vrachtwagens. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een half uur. Op de A12 richting Den Haag staat tussen Woerden en Reewijk 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is 10 minuten. En veruit de meeste vertraging heb je nu op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Knoop uit de Brechtseplein en Ridderkerk staat 4 kilometer door een ongeluk. Er is slechts één rijstrook open. En de vertraging is heel snel opgelopen tot meer dan drie kwartier nu. Je kan het beste omrijden via de Benelux-tunnel. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht staat tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer. En de vertraging is hier een half uur. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is kerst met CFM. Met nu nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zalvoort op zaterdag bij CFM met de gouden oude zingel van Madonna, Jordan, like a virgin uit de jaren 80. Wij zeggen goedemiddag, Zalvoort en niet alleen Zalvoort, nee, we worden vanmiddag ook beluisterd in Helgoland. Helgoland, Jawohl, Goeiedraaier. Goedemiddag. En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 And me to be well. Hey, hey. Hey. We spelen vandaag tegen Leg Meervogels. Daar hebben ze vorige week ook tegen gespeeld. En toen werd het eh, 7-6 in het nadeel van uh, de Veteranen 1. En vandaag dus de return-wedstrijd. Gastspelers zijn uh, Zander van Staveren, Robin Kastin en uh, Jan-Hein Carré. En namens uh, SV Zalf uh, beterschap uh, gewenst aan uh, Jan van der Leden. Okido, waarvan achter? En we houden de wedstrijd in de gaten. Dus dadelijk om half drie gaat hij starten.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 Jawel, zodanig dadelijk gaan we eens even kijken wat hij weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst de nieuwe single van Adele.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 Ja, dat was een uh, rapper dit keer het weerbericht uh, op uh, CFM Sanford. Ook na te lezen op de CFM Salvo app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Salvo en download hem nu. Hier is Lionel Ritchie. Save save That's the way it should be. Say you, say me Say you together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 Zaterdagmiddag bij CFM. met deze van uh, Lismee hoorde Save Me. Jawel, CFM Zanvoort, we zijn helemaal in de kerststemming en de kersttrein hebben we ook weer aan uh, vandaag. En mocht je dat zien, uh, ga dan even naar www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Jawel, weer een blokje Zanvoort nieuws in het kort. Ook wensboom in Jupiter Plaza. In de hal van het winkelcentrum Jupiter Plaza in de Halterstraat staat ook een wensboom.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 Zij krijgen allemaal een plekje op de website van www.zangstudio-verstegen.nl icantatori I Cantatori Allegri. Sponsoren kunnen op verzoek van de zangers uh, van I uh, Cantatori Allegri... binnen mits rookvrij of op de stoep enkele carols laten zingen. Uiteraard als het adres op loopafstand is voor het, van het Zandvoortse Dorpcentrum.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 Activiteiten genoeg om uh, lekker aan uh, te gaan uh, meedoen. En anders gewoon luisteren naar je eigen lokale radio. CFM We zijn er 24 uur per dag vanaf de tolweg. Tina met nu Clean Bennett en Jean-Paul, de nieuwe single Rockabye. She just wants life baby.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 You well prepare and no, mama, you never said tear 'cause you have been said things here and to here and you give me, you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. already the pops disappear? In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, every you know, So you're not know, stop, No time, no time for your dear. Now she got a six.